Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Schotse Nationale Partij is de grote winnaar van de Schotse parlementverkiezingen... en stevend mogelijk opnieuw af op een absolute meerderheid. Als die niet wordt gehaald, moet de partij een coalitiepartner vinden. Mogelijk wordt dat de Groene Partij. Zowel de Schotse nationalisten als de Groenen zijn voor onafhankelijkheid... Nog geen twee jaar geleden zei de Schotse bevolking in een referendum nee tegen onafhankelijkheid. Maar als de Britten zich eind juni in een referendum uitspreken voor een vertrek uit de Europese Unie, wordt de vraag over losmaking van Groot-Brittannië opnieuw actueel. De Canadese autoriteiten willen vandaag in een groot konvooi duizenden inwoners van Fort McMurray evacueren. De stad is door brand verwoest. Zo'n 25.000 mensen die naar de teervelden ten noorden van Fort McMurray waren gevlucht... gaan naar een plek in het zuiden waar ze beter kunnen worden geholpen. De brand bij Fort McMurray heeft zich gisteren door de harde wind... de droogte en de hitte snel uitgebreid. Melanie Schultz van Hagen is in een volgend kabinet niet meer beschikbaar als minister. Tegen het AD zegt de minister van Infrastructuur en Milieu... dat ze het na vijf kabinetten genoeg vindt en dat het tijd is voor vernieuwing. De VVD-politica was drie keer staatssecretaris en twee keer minister. Wat ze hierna gaat doen, weet ze nog niet. Vanavond wordt de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg op zijn plek gezet. En de operatie zal leiden tot grote verkeershinder. De A1 tussen Diemen en Muiderberg wordt in beide richtingen afgesloten. Vanaf vanavond 8 uur tot morgenmiddag 12 uur. De nieuwe spoorbrug is een van de grootste objecten in de geschiedenis. Die wordt verplaatst. Hij is ruim 250 meter lang en 55 meter hoog. Hij is nodig omdat de A1 bij Muidenberg wordt verbreed... en de betonnen brug die er nu ligt moet daarom worden vervangen. Het weer volop zon vandaag. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Dit weekend opnieuw zonnig en nog wat warmer met 22 tot lokaal 27 graden. Na het weekend blijft het zonnig en droog. Dit was het NLV. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Watertorensport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Vandaag... Het is een bijzondere dag, want er staat een geweldig sportweekend op ons te wachten. We hebben twee fantastische gasten. De vicevoorzitter van de Koninklijke HFC, Maarten van Walsum. En het grootste talent dat er op die velden aan de Spanjaarslaan rondloopt. Robin Eindhoven, 17 jaar. We draaien hun platen en we gaan met hun praten over het prachtige weekend dat eraan staat te komen. Eerste nummer, gekozen door Maarten van Walsum. Breakfast in America, Supertramp. Supertramp, breakfast in Amerika. We hebben net ontbeten, Maarten van Walsum. Waarom had je deze plaat gekozen? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, die had ik gekozen omdat ik ooit in Amerika ben geweest... en dat mijn partner vroeg uh, tijdens het ontbijt om een ei. En die mensen begrepen er niks van. En nadat ze dat vier keer had gedaan, kwam ze eraf dat het een egg was. Dus ja, daar, Supertramp, breakfast uh, knapt, in Amerika. Grappig. Robin, 17 jaar. Zondag staat er een belangrijke wedstrijd voor... de Koninklijke HFC op het programma. En wat is het nieuws? Ik zit erbij, als yeah. het goed is. En, uh, ja. Je mocht gisteravond meetrainen en toen zei Pieter... Uh, ga ervan er vanuit dat je uh, minuten gaat maken aanstaande zondag. En zaterdag bij de A1 uh, minder of geen minuten maken. Dus Zou je morgen, of, ja, morgen aan de kant. Ja. Ja. Spannend, joh. Goed nieuws. Dus... Wat zegt het je? Ja, spannend, blij... Uh, Nee, erg leuk nieuws. En uh, hier werk ik het hele jaar voor. Ja. En eindelijk is het dan zover. Je hebt twee grote krachten: A. Snelheid. B. Scorend vermogen. Ja, zeker. Heb je dat altijd gehad? Ja, sinds kleins af aan. Uh, allebei een uh, sterk wapen. En nog steeds makkelijk scorend. Snelheid is niet weggegaan. En dat benut ik in de wedstrijden erg goed. Wat is je doel? Ja, zo snel mogelijk in HFC 1 spelen. En nou, als het goed is, is dat zondag uh, dus het geval. <coughs> en volgend seizoen uh, hoop ik bij de A-selectie te zitten. En minuten te gaan maken daar. Je bent niet van origine HFC, hè? Nee, dat klopt. Ik ben begonnen bij uh, RCA in Heemstede. En als tweede, tweedejaars C-junior. Naar HC gegaan. Leuk man. Nou, we horen veel van je in de toekomst, dat is duidelijk. Maarten, vicevoorzitter van een club met bijna 2000 leden. Dat is bijna een dagtaak. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel vrijwilligers. Eh, daar zijn we ook hard mee bezig, om steeds meer mensen te enthousiasmeren. En dat, denk ik, daar ligt het probleem ook wel bij onszelf. Is dat Er komen heel veel nieuwe leden en ook nieuwe ouders die HC niet kennen. En we doen daar te weinig mee. Dus We zijn bezig om te proberen om die mensen meer bekend te maken met HFC, de HFC-cultuur. Uiteindelijk gewoon een voetbalvereniging, maar toch heeft het wat specifieke kantjes. Ja, dat, zo... daar wil ik even op door. Want de, de HFC-cultuur, zeg je. Het is, ik, ik bedoel, ik ben er nu tien jaar, het is voor mij een warm bad. Het is iets bijzonders. Maar leg eens uit wat de cultuur is. Ja, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk te omschrijven. Ik denk dat het een, een goede mix is van jong en oud... Um, en dat het een, iets ook meer dan voetbal is. We hebben samen twee, jaar, twee keer de musical gedaan. Ja, dat, dat doe je toch niet bij een gemiddelde sportclub. Ja, dat maakt het nou net weer wat anders. En ja. Men betrekt elkaar ook bij dingen buiten het voetbal. Meer dan een club? Me meer dan een voetbalclub, ja. ja. ja. Mascun Club zeggen ze in Spanje, geloof ik. We krijgen een geweldig sportweekend. Waar kijk jij het meest naar uit? Ja, ik kijk natuurlijk uit naar de prestatie van Robin en zijn kornuiten. Ja. En ik hoop dat ze in de komende twee wedstrijden het tweede klassenschap kunnen behalen. Want dat hebben ze echt dik verdiend. Ja, daar gaan we straks nog over. Ik vind ook dat ze het verdiend hebben. Maar ik heb zomaar vraagtekens met die laatste twee wedstrijden. We krijgen vandaag het fietsen in Nederland. Dat is natuurlijk prachtig. En dan zondag die, die spanning in de Eredivisie. Ja. Ben je Ajaxiet? Ik ben Ajaxiet. Dus ik denk ook wel dat ze dat gaan redden. Maar het zal niet makkelijk worden. Daar bij die op. Robin, ja. wat denk jij? Ik hoop PSV. Meen je niet hè? Ja. Oh jee, yeah, wat valt me dat voor je tegen. Maar uh, ja. Ik hoop dat PSV kampioen wordt. Dat zou het leuk zijn. Uh, en ik hoop ook dat het dan uh, zeker spannend gaat worden nog. Tot de laatste minuten. Hartstikke wel. Jouw vriendin woont in Zandvoort. Dus je bent, je bent hier heel vaak. Ja, wat vind je tof. leuk aan Zandvoort? Het strand, uh, ja, dat is toch wel een uh, groot voordeel weer. Lekker dicht bij, uh, bij het strand, bij de zon, bij de zee. En mooie meiden hebben ze, <laughs> zeker. Oké, okay, we gaan uh, muziek draaien. Wat heb je klaarstaan, Charles? Want Charles Duyven is onze technicus vandaag. Nou, ik heb iets uitgekozen uh, van onze jongste gast. En dat is How Deep Is Your Love? Dat ken ik alleen maar van de Bee Gees, maar niet van uh, Kelvin. Oh. En uh, we, gaan, we gaan hem beluisteren. Okay. Kelvin Harris. How deep is your love? We gaan weer terug naar Henny. Ja, het was een uh, plaat aangevraagd door, uh, door Robin. En uh, ik heb vanmorgen, want hij was natuurlijk zijn papieren vergeten voor mij... en ik zag zijn vriendin op de scooter langskomen om ze te brengen. Hij heeft inderdaad een hele mooie. Hoe diep is jouw liefde? Heel diep. Mooi jongen, hou er zo. Het is heel belangrijk in je leven. Uh, het is het weekend van de Giro. Buongiorno, André Jansen. <laughs> Buongiorno, Sir Kom eens bij. Uh, molto bene, grazie. Uh, una giornata particolare. Particolare, sì. Een, een bijzondere dag vandaag, hè? Ja. Ja, de Ronde van Italië is altijd uh, een prachtige dag natuurlijk. En we hebben hem al uh, voor de derde keer... Uh, in eigenlijk een kort aantal jaren in Nederland, hè. En dat, uh, ja, daar mag je toch wel heel uh, trots op zijn... dat, uh, dat Nederland uh, dit uh, voor elkaar heeft gekregen. En uh, dankzij uh, mijn oud maat uh, Kees Prim. Ja, dat is geweldig. Ja, daar uh, schieten me altijd meteen met de Ronde van Italië uh, anekdotes te binnen. Dat toen er in 2010 uh, waren ze uh, voor de persconferentie. En uh, men zocht eigenlijk een oude wenner die uh, kon zeggen dat hij dat zelf had meegemaakt. Maar ja, er waren er heel weinig. En uh, men uh, zei dus door de microfoon in die zaal van de persconferentie van: goh, is er misschien hier iemand in de zaal die ooit de Ronde van Italië heeft gereden? Ja. En ik kwam helemaal achteruit de zaal. ...kwam een heel klein stemmetje, Appie Donker. Oh, wat leuk. Hij zegt, ja, ik heb <laughs> in 1950 de ronde van Italië gereden. En dat was een, uh, een grote verdet op het Amsterdamse criteriumcircuit... ...die de ronde van de Orteliënstraat won... ...en de ronde van uh, de Dapperstraat. En dat uh, was vroeger een heel groot wielercircuit. Maar nu nu is het een uh, wereldspectakel. Ik heb vandaag twee heel bijzondere gasten. De vicevoorzitter van de Koninklijke HFC, Martin van Walsum. Maar ik heb ook een van de grootste talenten van Nederland. 17 jaar, maakt gemiddeld 60 doelpunten per seizoen. Robin Eindhoven, wel eens van gehoord? Robin, Robin Eindhoven, maar laatst heb je me hem genoemd. En toen ben ik eventjes gaan zoeken en daar heb ik inderdaad uh, iets uh, van hem gevonden. En uh, inderdaad een supertalent, ja. Heb jij een advies? Want jouw zoon is ongeveer op hetzelfde niveau, hè? Uh, ja, uh, alleen die is als rechtsback. Uh, die heeft er dit jaar negen gescoord. Vanmorgen uh, de laatste wedstrijd uit de competitie. Maar hij uh, geeft ze voor. hè? Dus vanaf de rechterachterlijn geeft hij hem links voor. En uh, nou ja, ze kunnen hem dan uh, bij de doelmond naar binnen krijgen. Maar misschien zullen ze elkaar een keer ontmoeten. Want uh, wij hebben hier ook een doel. Hè? En, en wel het hoogste doel. Ja, nou, je weet waar je moet zijn in Nederland. Hè? Ja. Jean-Pel uh, is een, uh, een reizende ster, mag ik wel zeggen. In mm. het uh, intermediate uh, ge gezelschap. Vooral omdat het, ja, er zijn andere tijden aangebroken en andere regels Heb jij een advies voor, Robin? Uh, gewoon doorgaan. Met alle tegenslagen van Dien en je eigen plan trekken. Denk aan number one, maar speel in een team. Zeker. En uh, je moet altijd meer doen dan een ander. Altijd. Oké, goed. Anders kun je er nooit bovenuit groeien. Doet hij wel. Heb je een advies voor Maarten als vicevoorzitter van de grootste club uit de hele regio? Een advies, een advies. Wat zou ik moeten zeggen? Zo houden. Kijk, Want zo'n mooie traditie als daar waar de koninklijke HFC bestaat... is uh, ja, vrij uniek in Nederland natuurlijk. En in de wereld misschien. Ja, we hadden het er net over, André. Misschien kan jij dat zeggen. Want jij hebt bij GVHV natuurlijk ook ervaring uh, ja. met, uh, met een oudere club. Wij zeiden net heel duidelijk dat HFC is meer dan een club. Waar zou dat dan liggen? Ja, de ziel van de mensen die er vanaf dag één eigenlijk bij betrokken zijn. Het is, het is de passie, het is het, het vuur dat... dat... Dat mensen betrokken maakt. Ik zie dat bij GVHV precies hetzelfde. Mensen die al 50, 60 jaar lid zijn. En gelukkig is er nu een jonge generatie opgestaan. Ik heb jou erop gewezen. Die zegt van nou, we moeten wel een lange termijn structuur maken. Want de hele wereld is veranderd. En ook de voetbalclubs moeten op ge bepaalde gebieden mee veranderen. Zitten... Meer basis, meer structuur. En dat hebben zij aangebracht moet ik zeggen. Er zitten hier twee heren ja te schudden. Ja, ja, kijk, het mee veranderen. Uh, je, je moet mee veranderen, maar je moet wel jezelf blijven. En daar zit het, het knelpunt ja, altijd. En we willen professionaliseren, we willen betere trainingen, we willen meer kwaliteit. Ja. Ja. Voor al onze leden, ook de breedte sport. En toch ja. wil je het, het, het echte HC-gevoel behouden. En dus, dat is waar wij voor staan. Ik heb jarenlang de trainingen verzorgd voor Holland casino's. En uh, die heb ik van nul af aan eigenlijk bedacht en gemaakt. En toen bleek later dat er nooit iemand alle activiteiten binnen een casino op papier had gezet. Alle handelswijzen en alles wat het gebeuren moet. Want er komt nogal wat techniek bij kijken wat je moet kunnen met je handen. Diezelfde techniek en die methode waarop we de mensen dat hebben bijgebracht, vind je eigenlijk terug in de voetbalsport. En het aardige is nu, we hebben bij GVAV een jong team van professionals moet ik zeggen, ook oud professionals en mensen die uh, bezig zijn met de hersenen en het, uh, de didactiek en de methode van hoe kun je het beste uh, technieken overbrengen en motivatie tot stand brengen. Hoe kun je trainers trainen? Nou, daar is een masterplan van gemaakt... en dat staat op de website van uh, GVAV. Ik moet zeggen, als oud-opleider... en ook trainer van volwassenen in managementtrainingen... jarenlang heb ik dat gedaan... moet ik zeggen, dat zit gelikt in elkaar. En uh, het zou fijn zijn als andere clubs zeggen van... goh, we nemen gewoon delen over... want het is openbaar, waarom niet? Ik zal het dan, uh, Maarten, geven. Terug naar het wielrennen vandaag. Juist. Gaat Tom Dumoulin die... Ja, die prachtige Roze truitpakker vandaag. Ik denk Martijn Keizer. Jij denkt Keizer. Ja. Hij heeft zich speciaal ja. laten scheren, dus. Ja. <laughs> ja en. Uh, ja, er is nog een kandidaat in, in hun ploeg, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, en ja, ik hoop echt van ganzer harte. Uh, dat uh, de, het vuur aansteken weer onder de Nederlandse voetballiefhebber. Want, of de uh, wielerliefhebber. <laughs> um, uh, uh, het is weer de tijd van het jaar. Uh, ik zie het aantal leden van WAF uh, met de dag stijgen. Uh, de mens, het zonnetje gaat weer schijnen en de mensen krijgen weer trek uh, in de fiets. Ja. En, en, en WAF en, is en, de die... site waar je moet kijken als je iets over wielrennen wil weten. Ik wil van jou weten, wie wint vandaag en wie wint Giro? De Giro wint uh, Nibali. En uh, uh, hoe heet die andere die jongen nou? Ik, ik, ik krijg hem zo gauw niet tevoorschijn. Die tijdrijder die vijfde werd bij de Tour de France tijdreed vorig jaar. Van, uh, ook van uh, Lotto Jumbo. Uh, van Ben. Nou, ik, nou ik weet het ook van. niet. Maar dat maakt niet uit. Hé, hey, en wie wint er zondag het Nederlands kampioenschap voetbal? Het Nederlands kampioenschap Ajax. Dankjewel. Was weer leuk met je, André. Ja. Fijn weekend. We Hoi. Ja, ik heb uh, George Bassin <coughs> gevonden. We gaan naar het uh, Grand Café. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard. Tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé, revant la grande table. Vous avez bu Quelle soif indomptable! De beaux visages fardés, vous disiez bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au grand café, comme on croyait. Que Vous étiez voyageur, Vous avez dit des histoires D'un con bien installé Devant la grande table On écoutait Cet homme intarissable Tous les garçons jonglaient Avec Paris Soir et la caissière Pleurait au fond de son tiroir Elle vous aimait Elle les aurait griffés tous ces gueulards Ces assoiffés, ces assoiffés Du grand café Par terre on avait mis La cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit bien installés devant la grande table. Vous invitiez les ducs des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition vous avez déclaré. Moi j'ai peint rond cette phrase-là. Produit un gros effet. On confiste à tous vos effets. Vous étiez fait au grand café. depuis ce jour... Depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant, vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café, plein de manier, vous étiez beau, le temps vous allait fait, les nuits commencent à vous bouffer, au grand café, au grand café. Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Rukert. Heerlijke muziek gekozen deze plaat door uh, Maarten van Walsum... de vicevoorzitter van de Koninklijke HFC. Jij hebt iets met uh, Franse muziek, hè? Ja, zeker met George Brossin. Een beetje een protestzanger. Zijn liedjes werden vroeger in Frankrijk en Zwitserland verboden... En ja, het geeft een heerlijk Frans gevoel. En uh, Grand Café, ja, als je het liedje hoort, dan, dan zit je er gewoon aan tafel. En dat is wat uh, hij doet, heel erg goed doet. Ja, ja leuk. Jij bent um, op het ogenblik interim manager, ondernemer. En dat doe je onder andere bij Koekeloer. Koekeloer, ja. Koekeloer. Wat ik nu doe, ik werk bij Zoomy. Ja. Zoomy is een, uh, een app. Een app die in augustus uitkomt. En ja, wat de app, wat app eigenlijk doet, is heel erg gemakkelijk maken om elkaar op allerlei plekken te ontmoeten. En uh, dus het is een heel vrolijk uh, beroep. De app is nu in een uh, testfase. dus Volgende week en de weken daarna dan gaan we testen voor Android en daarna voor uh, iOS, voor de iPhone. En hoe, hoe moet ik het zien? Zoom me? Zoom, je zoomt naar een locatie en je hebt een afspraak met mij. Ja. Uh, en het is ook zo simpel als, het, als de naam uh, doet vermoeden. Je kan op een hele eenvoudige manier, op een hele leuke manier... met elkaar uh, overal afspraken maken. Ja. En als je in Haarlem bent en je wil in de haven van Zandvoort uh, elkaar ontmoeten... dan is het uh, twee drukken op een knop en je hebt een, uh, een afspraak. Je hoeft geen account aan te maken. Uh, dus het is een hele simpele manier uh, om met elkaar uh, in contact te komen. Nee, daar kun je geld mee verdienen als maker? Daar kan je ook geld mee verdienen, Ja. ja. De manier waarop wij er geld mee verdienen... is dat als je een afspraak maakt dat er een top 3 komt... van bedrijven die daar bovenaan komen. En die bedrijven die betalen een vergoeding... en daarmee verdienen wij ook het investering in de app terug. Leuk. Je kan het wereldwijd gebruiken. Dus in Peking werkt het net zo goed als in New York... als dat het werkt in Zandvoort. Robin Eindhoven, zondag debuterend in het eerste van de Koninklijke HFC. Jij zit nog op school. Je bent 17. Dat Wat tot... ga je doen volgend jaar? Ik ga volgend jaar financiële administratie doen op het Nova College. Ja. Niveau 3, mbo. En nou, dit jaar gestopt met mijn mbo Johan Cruijff College. Sport en coaching. Uh, was het niet helemaal. Uh, volgend jaar iets heel anders. En van, van en waar die belangstelling voor de financiële administratie? Ja, waarom? Uh, ja, het leek me erg leuk. En op school was ik daar erg goed in. Wiskunde, economie. Leuk joh. En je kan, uh, je kan doorgroeien in een bedrijf. En dat, uh, dat leek me leuk. Jij hebt uh, in jouw voetbalcarrière tot nu toe behoorlijk veel successen gehad, hè? Zeker. Uh, 2012, ja. 2013 speelde je in de C1 bij HC. Ja, dat klopt. derde divisie. Het is allemaal hoog, hè? Ja. Hoe werden jullie? Vierde. Vierde ja. en... Ja. Twee goede clubs, ADO 20 en KFC. KFC uh, kop schouders boven de rest uit. Ja. Altijd een goed team. Jullie maakten als team toen 74 doelpunten. De trainer was trouwens uh, Frank Corpishoek, die we hier ook gehad hebben ja. als gast. Hoeveel had jij daarvan? 39. <laughs> Meer dan de helft? Meer dan de helft, dat klopt. Ja. Wauw. Ja. Toen kreeg je het seizoen uh, bij de B1. Jij was eerst die huis B-junior, maar je kwam toch gelijk in de hoofdklasse te voetballen. En jullie werden? Kampioen, ja. <laughs> Een uh, topseizoen. Ook weer onder Frank Corpus Ja. Geen één keer verloren. Leuk, man. Ja. Was... En toen werd je al als B-junior uh, toegevoegd aan de A1, hè? Ja, onder Gatjan Tameres. Uh, tweede jaar als B-junior, speelde de derde divisie landelijk. En uh, periode gepakt. Uh, promotie naar de tweede divisie gelijk. Leuk, man. En een stage bij Aden Den Haag en aangenomen bij Aden Den Haag. Alleen, ja, dat was het niet helemaal daar. Je miste de warmte van AFC. Ja, het was geen uh, hele warme club daar. Het lag mij niet helemaal lekker. En, uh, nou ja, gelukkig door Gert-Jan en Frank kon ik uh, terug naar, naar Koninklijk HFC. En, ja. Nou weet het, hè? En ja. zondag, hè? En zondag dan. Wauw. iets spannend? Ja. Zeker. Ja. Toch, het is uh, niet meer zo bijzonder. Want je hebt al een aantal wedstrijden in het tweede meegedaan. Je bent kampioen geworden ja. in tweede. Scoorde toen ook voor het tweede. Ja, klopt. Dus je hoopt dat nu natuurlijk zondag te doen. Ik hoop dat ik de kans krijg. Ja. Nou, ja, ja, hij heeft tuurlijk, gezegd uh, dat je speelminuten krijgt. Dus dan krijg je de kans wel. Ik hoop het. Oké. Okay. Nou, let op mijn woorden. Het gaat zondag helemaal goed. We gaan verder ook met een keus van onze jongens, daar En dat is Nielsen. Met hier met jou. Waarom die keus? Ja, was in de zomer volgens mij. Ja. Kom je uit en nou ja, ik heb een hele zomer gedraaid. Oké. Okay. En ook. Nou, we hebben best veel Nederlands talent, toch? Zeker, ja. Weten. ja. Zie je van Douwe Bob bijvoorbeeld? Nee, dat, dat ligt mij niet helemaal Oké, ah. oké. Okay, okay. Alles, zij moet het nog zien Zij geeft mij een zeven Ik geef haar een 10. Dus zijn we gemiddeld Een acht en een half en dat is te geen Ze loopt alsof ze danst Ik dans alsof ik loop Maar zolang zij lach is Er voor mij nog hoop Want zij is de wereld En door haar lijk ik veel leuker dan ik ben Baby, baby Sterker nog het is Mijn verplichting om te laten zien Wat elke jongen mist Maar dan kijk ze En ik weet we gaan vanavond nergens heen Oh, maar uiteindelijk Krijg ik die dame toch wel met me mee Want baby ik ben hier Gasten van vandaag, Robben Eindhoven, die me net een uh, sms'je laat zien... dat hij morgen niet mee mag doen met de A-junioren. Want hij gaat mee met het eerste voor de strijd tegen AFC. En daar heb je ervaring mee, hè? Ja, goede ervaringen Eigenlijk altijd wel uh, gewonnen daar, met koninklijke AFC. Oké, okay, mannen, gasten van ons, Maarten van Walsen en Robben van Eindhoven. Kijken jullie uh, al naar voetbal.nl op de site? Met al het nieuws over voetbal in Haarlem? Ja, af en toe. Voetbal in dat moet Absoluut. je echt nemen. Weet je ja. wie dat doet? Martijn Prinsen. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Leuke gasten heb ik hè? Uh, je hebt hartstikke leuke gasten. Kende jij Robin ja, of niet? Muziek, ken ik. <laughs> uh, ja, ik heb hem uh, beurs gehad, want uh, uh, het viel tien minuten voor tijd viel die in hè, tijdens de bekerfinale. Ja, een beetje laat hè? Uh, voor reserve, uh, Elf uh, Ja, maar goed, daar zal uh, de trainer uh, zijn reden voor gaan hebben toch? Misschien wel al met het doel van uh, komende, komende zondag. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hij schoot in ieder geval zijn strafschop er aardig in, vond ik. Ja, die zat er lekker in. Die zat er lekker in. Heb jij advies voor deze zere jonge Ster? Uh, nou ja, blijf vooral jezelf. Uh, ik bedoel, de, de, zoals hij de laatste uh, jaren al bezig is. Uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Ik bedoel, je wordt niet voor niets uh, door ado Den uitgenodigd. Uh, ja, goed dat zo'n avontuurtje dan uh, uh, uh, niet helemaal wordt wat je, ervan, voor, wat je ervan hoopt. Ja, dat kan niet gebeuren, maar ga voor, blijf vooral jezelf. Ga vooral zo door. Een goede les dat HFC'ers niet naar ADO moeten. Het past niet helemaal, uh, hè, in de sfeer. Uh, nou ja, ik denk wel inderdaad dat, dat uh, de cultuur anders is. Ja, zeker. Naar de Johan. andere kant. Het blijft, het blijft wel een BVO, hè? Jawel, dat zegt niks. Dat zegt niks. Komt allemaal wel goed met hem. Hé, hey, het wordt een heel spannend weekend, maar speciaal ook voor jou, hè? Want je clubje staat nog steeds bovenaan. Uh, nou, het was afgelopen zondag wel... Uh... Met de hakken over de sloot. Nou ja. uh, in de vierde klas, en HBC gingen uh, samen aan kop. Ja. Uh, ik was zelf bij, uh, bij Sparmouden tegen HBC. Uh, Sparmouden won met, met 3-1. Ja. Uh, uh, dik vernieuwd. Uh, maar goed, ik werd ook op de hoogte wat er uh, bij DSK gebeurde, waar schot op bezoek ging. Uh -huh. En daar uh, eindigde het zat gewoon een gelijk spel. Ja. Ja, uiteindelijk uh, ja, heb je nog geluk dat HBC, dat HBC, uh, dat HBC uh, verliest, waardoor je nu pu een puntje, puntje los staat met nog uh, twee duelletjes op programma. Ja, dus het kan zondag gebeuren. Het uh, zou zondag uh, kunnen gebeuren. Want HBC heeft natuurlijk wel pech, hè? een aantal mannen weg, een aantal mannen geblesseerd, een enkelbreuk. Ja, ja wat dat betreft zit het, zit het HBC niet mee, nee. Nee, nee. Ja, goed, we gaan het, we gaan het zondag beleven. Oké, okay, wat staat er voor meer moois op het programma? De, de, de, misschien wel de mooiste amateur uh, in het Nederlandse amateurvoetbal uh, HFC gaat natuurlijk uit naar, naar, naar AFC mm -hmm. um, ja goed en verder uh, er valt in de zondag uh, derde klasse uh, heeft, heeft uh, VVA nog een kans om, uh, om uh, toch te gaan voor, voor na-competitie hè? die stonden echt helemaal ja. gewoon echt, ja, die waren op, op koers om de rechtstreeks uh, eruit te gaan maar ze hebben afgelopen weekend een, een puntje gepakt. Uh, komend weekend spelen ze tegen Beverwijk. Dat is gewoon een concurrent. Ja. Ja, drie puntjes hierbij. En dan kan het nog wel eens spannend worden. Ja, Beverwijk draait opeens ook. Uh, ja, maar, ja nou, ik, ik, ik, geef, uh, ik geef VVA wel een, wel een aardige kans. Uh, het is, uh, bij, bij, bij VVA zit er wel uh, aardig wat voetbal is. Meestal alleen van de spits die er, er uh, toepuntjes in prikt. Uh -huh. uh, en Beverwijk is niet echt een voetbal. <coughs> Dus ik, ik, ik, ik, ik geef ze al een kans. Wat denk jij van uh, de kansen voor HFC op uh, tweede divisie? Nou, een maand geleden waren we natuurlijk nog vol van overtuigd dat het, uh, dat het gewoon ging gebeuren. Dat ze kampioen zouden worden, zei ik. Weet ja, je precies, nog? maar, maar ja, ik, ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het lukt. Maar het wordt wel gewoon uh, krap. krap. Nou, zondag is een hele belangrijke. Ja, maar Robin heeft ervaringen met van de AFC winnen daar, dus we... Ja, ik weet het, ik weet het. Maar wel leuk dat er nou zo'n jonge knul een kans krijgt, hè? Je, je ziet het toch niet heel vaak gebeuren, hè? Nou, er zijn bij AFC natuurlijk wel een aantal andere nog, nog, nog jonge spelers. Ja, Wesselboer. 17, en dan je je, je debuut maakt in, in het eerste elftal. Ja. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Heb jij nog adviezen voor de heren van AFC? Ik denk wat dat betreft uh, dat ik me bij, bij André uh, kan, uh, kan aansluiten. Um, de AFC uh, uh, heeft natuurlijk een hele eigen uh, uh, identiek. Uh, Houd het vooral zo, want dat is denk ik je kracht. Ja, weet jij waar Thank dat you. vandaan komt? Sorry? Weet jij, heb jij een idee waar dat vandaan komt? Dat bijzondere van die club? Um, ik denk uh, um, dat het uh, ermee te maken heeft met uh, ten eerste de historie. Um, en bijvoorbeeld de plek waar, waar, waar, waar AFC uh, uh, zit... Er uh, zitten natuurlijk ook uh, uh, invloeden vanuit uh, uh, heemsteden en dergelijke. Ik denk dat het, dat het met die twee uh, uh, zaken te maken heeft. Maar ook gewoon, um, dus, er is een visie. Hè? Ik bedoel, het is niet voor niets dat uh, uh, zo goed als uh, alle uh, selectieteams, dus heb ik het ook over de, de, de onder 12 en de onder 14 en dergelijke, die spelen wel allemaal op een hoog niveau. Ja, en uiteindelijk uh, komt, dat, uh, komt dat toch uh, uh, weer terecht in de, in de, in de senioren. En dat is over het algemeen toch zeer, je, je identiteit van je club. Maarten, zit je ja aan te schudden? Absoluut. Zeker weten. Ik denk dat het heel goed is dat zowel onze selectie... maar ook de breedte sport steeds betere voetbaltraining krijgt. Um, dat we de jongens ook andere dingen leren. En vergeet ook niet dat we ook een scheidsrechtersopleiding hebben. Ja, met 60 scheidsrechters opgeleid. Geweldig. 100. Ja. 100, je, 100 loopt nu? Achter, je loopt Wauw, wat achter. Wauw, ja. Uh, en dat gaat ook op een hele leuke manier. Uh, er zijn ook scheidsrechters die inmiddels doorstromen naar kvb opleidingen Dus uh, ja, wat dat betreft uh, werken wij veel aan uh, breedte sport en veel aan kwaliteit bij de selecties. Ik uh, ken er één, ja, Sam van der Krommert, die absoluut de Eredivisie wil halen. Dat, hij ziet niet anders meer voor zijn ogen. Prachtig is dat, hè? Ja, laat toch ook een, een, een, een, een scheidsrechter uh, bij BHC waar je heel erg te spreken over was, jonge jongen. Jong ja dat is hem uh... oh dat is hem okay. ja nou ja dat bedoel ik dat, dat, dat, dat. zegt toch genoeg dat die jonge jongens het allemaal uh, uh, leuk vinden in uh, uh, al ideeën hebben om uiteindelijk gewoon echt KNVB-strijdje te worden daar doen we het voor als club maar je hebt voor ons weer een tipje van de sluier ja. maskenclub opgelicht dank je wel uh, Martijn ja en ook het damesvoetbal is heel belangrijk ja. daar gaan we ook uh, mee aan de slag komend jaar omdat de kwaliteit daar beter te laten doen betere trainers een coördinator uh, uh, Sandrine die heeft dat helemaal opgezet en die ja. gaat dat nu ook uitbreiden met een aantal andere um, commissieleden die er wat meer uh, aan gaan trekken, dus uh, daar willen we ook uh, mee aan de slag. Kom jij 21 mei uh, naar HFC Martijn? Het, grote, het grootste toernooi van Nederland voor mensen met een beperking? Uh, dat, daar ga ik absoluut naartoe. Oké, okay, ja, gaan we elkaar uh, daar in ieder geval zien? Helemaal goed in. Maar we zien elkaar maandag ook nog, hè? Oh ja, maandag ook inderdaad. Ja. Oké, okay, makker. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Ja, en we hebben natuurlijk ook weer muziek klaarstaan. We gaan even naar onvervalste blues. Wat mij betreft met dit weer een doorkijkblues. Uh, maar nou, we gaan eerst maar even luisteren. Ik weet dat je me hebt gehoord op de This is that thing uh, I recorded with Jimi Hendrix and Janis Joplin out there at the Fillmore West. Uh, <laughs> Blues at Sunrise. Yeah. You remember how we used to sell them down when we get tired of jumping them up and down, you know, in the club, you know? We'd bag up and Reach and get one from the bottom. Lover. It's set deeply in the west. Yeah, the sun rises ease It's set deeply in the west. For my lover. <laughs> Maarten krijgt appjes van zijn vrienden. Leuk om te horen, Maarten. Wat een heerlijke muziek had je uitgekozen met deze. Wat is het? Blues at sunrise. Ja. Met dat prachtige weer. Dan, dan zak je helemaal weg. Evie oh. Raven. Is, ja, voor mij is zijn gitaarmuziek gewoon helemaal fantastisch. Maar het is de basis van alles, hè? Uh, ja, als hij, als hij gaat zitten, dan, dan kan hij gewoon een avond gewoon heerlijk uh, met zijn gitaar plukken. En het is ja voor mij een, een heerlijk gevoel en het is de basis de blues van alle andere muziek en ja ik, ik ga graag terug naar de, de oermuziek. Uh, muziek hij is een beetje triest aan zijn einde gekomen hij is triest aan zijn einde gekomen op 35-jarige leeftijd na een concert is een helikopter neergestort uh, ja dat is uh, afschuwelijk hij is ontdekt door David Bowie in Frankrijk bij, na een concert. Wow. en is uh, helaas veel veel te over. ja het is geweldige muziek ja en dat vindt zelfs onze jonge gast hè Robin je vindt het ja, ook mooi zeker, hè? ja ja. Heel even, het is vakantie, dus er zijn heel veel kinderen die ook nu zitten te luisteren. Wat is het grootste advies dat jij voor de jeugd hebt? Plezier maken. Dat is het belangrijkste wat er is. Ja. Mag ik er iets aan toevoegen? Zeker. Want daar ben jij heel sterk in. Tweebenig zijn. Ja. ja. Je dat kan is... alleen maar goede voetballer zijn als je alle twee je benen gebruikt. Ja. Dus is... mensen... Als jullie luisteren en jullie kinderen zijn in de buurt... geef ze een bal en laat ze met hun verkeerde been... gewoon een kwartiertje per dag tegen een muurtje trappen. Dan komen ze op hetzelfde niveau als Robin Eindhoven. Ja, ben ik een leek als het gaat om voetbaltechniek. Uh, uh, Is het nou zo uh, dat, je, dat je met uh, het gebruik van je benen... net als met bijvoorbeeld biljarten... een bepaald effect aan die bal kan geven... waardoor die heen gaat waar jij wil? Absoluut. Zeker. Ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Je kan met de buitenkant schieten, je kan met de binnenkant schieten... en je kan met de vreef schieten. Als je met de buitenkant schiet, draait hij naar rechts. Ja. En als je met de binnenkant schiet, draait hij naar links. En je, kan, uh, ja, je hebt spelers die kunnen van, van 40 meter een bal uh, op jouw stopdas leggen. Ja, dat was jouw kruif ook zo'n fenomeen? Hè? Nou, we hebben er in Zandvoort ook één. Jeffrey Samsung. <laughs> Echt hoor, op okay. 60, 70 meter afstand legt hij de bal op je buik. Oké, okay. Geweldige speler ook. Ja. Absoluut. En die techniek, dat is heel belangrijk, Charles. Dank je. We gaan uh, naar de volgende plaat. En ik stel eigenlijk voor, want dat doen we eigenlijk iedere week... om onze gasten iets heel bijzonders te laten horen. Namelijk Calling for Peace. En dan ga ik zo meteen aan hun vragen wat zij van deze plaat vinden. En ondertussen mag jij dan onze grote man van de Zandvoortse Courant bellen. Want die is ook aan de beurt, hè? Oh hope, Ome Joop, hè? Ome Joop, Jan oh van oh. Oké, okay, we gaan luisteren naar Sven Davis. Calling for Peace. doet het maar. Hij staat aan, maar uh, hij geeft geen geluid. Dat is heel vreemd. Dat is uh, Een wonderlijke zaak. Nou, in ieder geval, ik draai even wat anders. Dan gaan we straks nog een keer proberen. Ik denk dat ik het al weet waar het, uh, waar het door komt. Uh, dus we gaan het nog een keer proberen. Sven Duif.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 It is a... Family. Why can't we disagree? Sven Davis was dat met Calling for Peace. En iedere week in de uitzending vragen we aan onze gasten hun reactie op deze plaat. Ik begin met de jongste van, van vandaag, Robin. Prachtig. Zeker met wat er nu aan de hand is uh, in de hele wereld. Even heel kort de achtergrond. Het is, het is mijn zoon. Hij is 23 jaar oud. Uh, heeft meegedaan aan Hollands Cat Talent. Uh, is, was ook door. Alleen vanwege zijn uh, omvang. Hij, hij was nogal dik. Uh, uh, mocht hij niet uh, verder uh, meedoen aan de show. Men kijkt ook uh, duidelijk naar uiterlijk. Maar hij heeft, hij, heeft middel... ja, hij heeft inmiddels, ja, hij heeft een gastric bypass operatie ondergaan. En is nu, hij heeft nu het bestuur van uh, onze jongste gast hier. Dus het is gewoon een hele, uh, slanke jongen geworden. Uh, uh, hij heeft afgelopen weekend in Parijs, in Disney World... Uh, zomaar meegedaan met een karaoke-show... waar hij When a Man Loves a Woman zong. en uh, is nu meteen in uh, onderhandeling voor een contract... voor de hele maand juli om daar, daar te komen zingen. Dus dat is wel erg leuk. Uh, hij heeft uh, dit nummer samengeschreven met Michael Garvin. En Michael Garvin is de, de tekstschrijver van en, en kompilist... van liedjes van Jennifer Lopez... Uh, en George Benson, uh, die heeft contact met hem opgenomen naar aanleiding van Hollands Kartellen. Dus hij uh, heeft daarom ook zijn naam van Sven Duijf in Sven Davis laten veranderen. Omdat hij internationaal mogelijk uh, succes kan gaan scoren. Dus, ik, ja. wil, ik wil jou nog even uh, uh, meer laten kleuren. Want we hebben nog niet van Maarten gehoord. Maarten van Walsum, uh, wat die van deze plaat vindt dan mag ja. jij weer even rode wangetjes krijgen, Charles. Oké. Okay. Ja. Ik, ja, ik vind het een prachtig nummer. Ik vind ook uh, de muziek die erbij zit. Uh, ja. Jij had het zelf al, Henny, ja. al over de violen. Wat ja. heel erg mooi is. Dat is maar... er Erno Ola. En dat is uh, de, de, uh, een van de hoofdviolisten van Melando en uh, het Metropool Orkest. Oké. Okay. En ik vind ja. ook het onderwerp. Ja, je ziet in de wereld dat uh, vooral mannen daar de leiding hebben. En dan is er, een, uh, ja, is er toch vaak heel veel ruzie en uh, heel veel mannetjesgedrag. Haantjesgedrag. Ja. En dat leidt tot heel veel ellende. En het is mooi dat je dat in, een, in muziek uh, aan de kaak kan stellen. en daar iets aan kan doen. Ja. Dus uh, ik wens hem heel veel succes. Nou, dankjewel. En uh, ja, vitamintjes voor het hart, zeg ik nou maar. Hè. Dat dat. <laughs> Absoluut, ja. Uh, Cheryl, je hebt mijn telefoon. Mag ik die even terug? Want dan gaan we Karim El Kambali bellen. Oh ja. Voor uh, Max Verstappen. En dan neem ik hier even uh, de kranten door met de mannen. Dat is goed. Mijn telekant... ja, Even, ik geef, geef jouw het het op... telefoon. Uh, we kunnen de luisteraars via de webcam zien trouwens. Ja, uh, Verstappen <laughs> die staat natuurlijk op iedere uh, voorpagina. Dat is natuurlijk fantastisch. Wat vinden jullie ervan jongens? Robin, ben jij een uh, autosportliefhebber? Zeker, ja. ja. Wat vind je van zijn overgang? Ja, uh, ik hoorde het gisteren in de kleedkamer bij, uh, bij het eerste. Ja. En uh, nou, ik ging het gelijk, ik pakte mijn telefoon erbij, ik ging het gelijk lezen... Niet normaal. Ik vind het echt uh, supermooi. En jij Maarten, wat vind jij? Ja, het is een jongen die, uh, die het talent van zijn vader heeft uh, wat betreft autorijden. Maar die uh, een paar karakter daar nog heel veel aan toevoegt. En zijn vader was soms wat ongedurig. Uh, en hij uh, heeft geduld. Hij heeft klasse en hij combineert dat. Uh, en dat is denk ik voor een Formule 1 coureur uh, van Hartle heel erg belangrijk. Dus uh, ik denk dat hij een grote toekomst uh, voor zich heeft. Uh, jij noemde hem al de potentiële wereldkampioen. Zeker weten. Maar die kans, die, die zal hij die zeker krijgen. En zou dat mooi zijn als dat dan in Zandvoort zou kunnen gebeuren? Hè? Ja, wie weet er niet. Er zijn mensen heel erg druk mee. zijn plannen. Ja, ik ben benieuwd. Ik zou het fantastisch vinden. De Limburger is in ieder geval uh, uh, meteen vol aan de bak geweest op zijn eerste trainingsdag. De perfecte combinatie Red Bull en Max Verstappen. Is dat een goede uitspraak? Ik denk voor in zijn carrière zeker. Ik denk dat Red Bull hem meer brengt dan hij hier van tevoren had kunnen bedenken. En ik denk dat zijn promotie van het testteam naar het officiële team... is voor hem een enorme beloning. We nemen even de sportkanten door met de mannen. En natuurlijk is daar ook heel veel aandacht voor de competitie aankomende zondag. Toppers zetten de volgende stap. Hadden we ook een hele grote plaat van in de Telegraaf. Dat zijn namelijk de, de nieuwe... Drie nieuwe trainers, Van Bommel, Stam en uh, Van Nistelrooy... die hebben allemaal hun diploma gehaald. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Ja, nou, daar ligt natuurlijk ook... Uh, de KVB heeft een stappenplan om het voetbal weer uh, naar de top te krijgen in, uh, in de wereld. Een tienjarenplan. En zegt met name de kwaliteit van jeugdopleidingen is daar erg belangrijk in. En trainers vormen daar een hele belangrijke rol in. Dan is het ook des te verbazingwekkender dat uh, de KVB, diezelfde KVB, uh, amateurclubs, die juist hele grote jeugdopleidingen hebben, dwingt om, uh, om meer een BVO-achtige structuur te krijgen. Ja, daar gaan we het straks over en, en ja, in de dat... tweede uur, want dat is inderdaad een belachelijk iets. Waar ik heel blij voor ben, of om ben, in dat plan, is dat we nu eindelijk op leeftijd gaan spelen. We hebben dus geen B-junior of c junioren meer. We hebben onder 16, onder 15, onder 14, onder 13 en zo. Dat is natuurlijk de beste oplossing voor het voetbal. Kan er ook niet meer zo getriefeld worden. Je bent 13 en je speelt in een team van 13-jarigen. En niet uh, uh, in, in een team dat, dat eigenlijk veel lager speelt dan dat je leeftijd aangeeft. Het is dus eindelijk afgelopen, dat gezuur. We hebben er heel lang op moeten wachten. En het gekke is, overal in het buitenland gebeurt het. hè? Zeker. Ja, ja. Dus dat is grote winst. We blijven even bij voetbal, want we krijgen een Spaanse finale van de Champions League. Vinden jullie daarvan? Robin? Ik had liever Bayern gehad. Ja, maar dan moeten ze wel uh, meer dan twee goals maken. Ja. Ik had ja. liever Bayern Man City gehad dan uh, Real Atletico. Maar... Ik vind het opmerkelijk dat Madrid nu de voetbalhoofdstad van de wereld is. Had ik nooit verwacht. Ik dacht Engeland met al dat, al dat geld daar, die gaan dat maken, maar... Ja, er is een verschil tussen het voetbalkwaliteit en het leuke om het voetbal te zien. In Engeland is het ontzettend leuk om een wedstrijd te kijken. Je ziet daar vaak, ze gaan ervoor van minuut 1 tot de minuut 90. Ja. Um, maar dat betekent niet dat je nog het beste voetbal speelt. En Weet... ik denk dat dat ook wel gebleken is. Uh, Atletico is gewoon een enorm goede ploeg. Die, die niet alleen maar goed kan aanvallen, maar ook enorm goed kan verdedigen. Ja. Uh, ja, dus ik denk dat zij verdiend hebben gewonnen. PSV had ze bijna te pakken. Tja. Dat het, dat het, ja. het zegt wel iets natuurlijk, ja. hè? Er wordt altijd maar gemopperd op de Nederlandse competitie, maar zo slecht zijn we dus niet. Ja, dat was voor Robin, onze PSV-supporter, was dat wel heel belangrijk geweest. Ja. Robin. <laughs> hey, er is in ieder geval één Engelse club die het goed doet, Liverpool. Ja. Spelen wel leuk ook, hoor. Vinden jullie daarvan? Ja, ik denk dat ze het niet gaan halen tegen Sevilla, maar ja. ik vind dat ze, ze spelen wel lekker Engels. Ja. Um, maar ze spelen het niet zo geraffineerd. Uh, dus ik denk dat je er een gemakkelijke klus krijgt. Ik vind het knap van Van Gaal... dat hij die jonge jongens uh, erin opstelt. Ja, hij zit heb... niet bij Liverpool, hè, Nee Gaal? Nee, nee, nee <laughs> maar daar gaan we nu even over praten. Want oh, heb jij, uh, Robin, nog op het Haarlem-toernooi meegespeeld ooit? Nee. Mijn... Dus je kent Mensa niet? Nee, nee. Mijn... Fantastische roze. Ik... Ja. Vind ik zo leuk, hè, dat hij er nou in staat. Maar we gaan er straks meer over horen met, uh, met Brian Towick in het Tweede Uur. De Spaanse subtop geeft het voorbeeld. Dat is duidelijk. Nou, natuurlijk staat er heel veel in over het wielrennen vandaag. Uh, over hockey. Verga. Ik ga niet over mezelf kwetsen. De Holland 8 roeit volgens een geheim uh, concept. Wat ben je daarvan? Jij bent trouwens ook een cricketer, hè? Nee, mijn broer is geen cricketer. Hij oh, is gewoon mijn jongste broer. Okay. Huip. Um, maar mijn opa was een, zowel een HFC'er als een uh, rood en witter. Ja. Dus ik... ik ik heb wel veel sympathie voor het cricket. The king of sports. Je hoort er wel eens verschrikkelijk weinig over. Ja, het is maar net welk nieuws je volgt, uh, Henny. Ja, maar goed. Ja, cricket is, is natuurlijk een fantastische sport. En in Nederland is het misschien wat minder populair. Maar in hele grote delen van de wereld uh, is cricket uh, nummer één als sport. Ja, dat is zo. En zeker in Engeland. We gaan terug naar het voetbal, want ook in de eerste divisie is het uitermate spannend. Wie hopen jullie dat er uh, terugkomt? Na Sparta. Nak en Sparta? Ik denk dat Nak en Sparta... Ja. Ik denk dat de Graafschap een goede kans heeft om erin te dat blijven. Moet, dat denk ik ook, ja. En voor Willem II zal het heel moeilijk worden. Ja. Ik vermoed dat zij degene zijn die ook na competitie gaan spelen. Uh, ik denk dat namen Heerenveen zich uh, wel achter de oren zal krabben... met de trainer die ze hebben aangetrokken. Want die komt van Willem II, Streppel. En uh, die heeft het gewoon niet goed neergezet. Dus ze hebben kwaliteit genoeg. Maar mis je de kwaliteit op trainersniveau. Wat wil jij, Robin? Uh, ja, mijn vader heeft bij Sparta gespeeld vroeger, Gekiept. En ja, we volgen Sparta elk jaar. En dit is natuurlijk uh, heel mooi om nu te zien dat ze er eindelijk weer, uh, eindelijk weer terug zijn. En verder hoop ik uh, dat NAC ook weer uh, terugkomt. S -p -a, -r -t A. Het is wel een hele mooie oude club ook. Hè? Ja, ik vind het echt zeker. hartstikke leuk. Ook een van de oudste. Als uh, uh, Frank de Boer kampioen wordt zondag, dan is dat zijn vijfde titel. Ongelooflijk. Ja, het geeft de armoede van het voetbal aan. Want ik vind Frank de Boer heeft veel, heel veel kwaliteit. Uh, en Ajax redt het eigenlijk maar net. Uh, ik vind dat ze vaak uh, heel erg uh, vanuit hun verdedigende stellingen spelen. Dus ik hoop, ik wens en ik uh, gun Ajax een trainer die wat meer uh, aanvallend speelt. Maar heeft iemand een, een uitleg waarom het duo uh, van de horen viergever de minst gebaseerde verdediging is? Ik snap dat niet hoor. Ik denk dat dat ook de, de kwaliteit van de rest aangeeft. Ik bedoel, uh, Ajax heeft het redelijk gemakkelijk. Ze hebben nog heel veel punten laten liggen in feite. Ze hebben tegen PSV uit een fantastische wedstrijd gespeeld. Afgelopen week tegen Twente ging het ook erg goed. Uh, maar ik denk dat Ajax, uh, dat merk je ook internationaal, uh, eigenlijk geen potten kan breken. Omdat het uh, te weinig getest wordt. En de, daardoor staan veel spelers ook stil. Maar als je 33 wedstrijden speelt, Robin, en je krijgt 20 goals tegen, dan doe je het wel vreselijk goed natuurlijk. Dan doe je het heel erg. Maar ik moet heel streng zijn, want het Niels -weer komt er al aan. <laughs>